In de Griekse havenstad Patras zijn aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad gisteravond geraakt met de politie. Ze gooiden stenen naar agenten en die gebruikten traangas. De rellen waren bij een fabriekspand waar veel immigranten zich schuilhouden. In Patras zijn spanningen sinds de dood van een Griekse man die zou zijn doodgestoken door een Afghaan. Oekraïne heeft een vooraanstaand lid van het Olympisch Comité geschorst... tegen een zwarte handel in toegangskaarten. Hij was gefilmd door de Britse omroep BBC. Een verslaggever deed of hij tickets wilde kopen voor de Spelen in Londen. De Oekraïense official vroeg voor de, vroeg voor de honderd kaarten duizenden ponden in contanten. Ondanks de beelden ontkent de man dat hij kaarten wilde verkopen. Het weer nog, opklaringen met kans op nevel of mist. Vanochtend zonnig, in de loop van de middag enkele regen- en onweersbuien. En het wordt broeierig warm, met maxima van 20 graden aan zee... tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker.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 We zijn nu alvast in oranje sferen voor het EK, maar ze zijn er in Oekraïne. Zijn ze daar wel een beetje klaar voor? We gooien straks een lijntje uit naar Garkov. En nog meer sportnieuws, want we maken kans op nog meer Olympische tickets, namelijk zwemmen. We spreken met een kanshebber en zometeen stapt minister Verhagen op een vliegtuig naar Turkije voor een handelsmissie. Maar wat gaat hij daar nou eigenlijk doen? U hoort het zometeen. Een redding voor de euro, zegt de een. Het weggooien van 40 miljard, zegt de ander. Het Europees stabiliteitsmechanisme is belangrijk, maar zeker niet onomstreden. Om wat meer duiding te brengen, hebben wij het komend uur Bart van Hoork in de studio. Hij is docent bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Meneer van Hoork, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Ja. Wat is dat ESM nou precies? Het ESM is uh, een afkorting voor het Europees Stabiliteitsmechanisme. En is er eigenlijk een grote zak geld. Um, je moet het vergelijken met een prepaid kaart die ingezet kan worden op het moment dat uh, financiële landen niet meer aan hun uh, verplichtingen kunnen voldoen. Eurolanden. Ja. Um, daar was altijd de vraag over van ja, hoeveel stellen we nou beschikbaar? Het ESM is eigenlijk een hele grote zak met geld waarvan iedereen weet, oké, okay, zoveel heeft de Eurolanden uh, beschikbaar, hebben de Eurolanden beschikbaar voor elkaar, mocht het misgaan. En maar... hoeveel geld zit daarin? Dat is afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Sommigen zeggen 800 miljard, anderen zeggen 700 miljard. Maar effectief is er 500 miljard euro beschikbaar. Ja, flinke zak met geld. Het is dus. dus een flinke zak met geld. Enerzijds dat is het ook nodig, want uh, het heeft een preventieve werking. Hoe groter de zak, uh, hoe meer erin zit. Hoe uh, meer de financiële markten vertrouwen krijgen in de eurozone. Hè, dan denken landen van oké. Okay, Mocht, er, mocht het misgaan, we kunnen het opvangen binnen de eurozone. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon van ja, uh, een, als een land van, I uh, van omvang uh, zo van uh, Italië of uh, Spanje, als die echt in de problemen komen, dan is er ook echt veel geld uh, nodig. En dan voldeed het oude fonds niet meer. Ja. Maar u zegt het oude fonds, er was al een noodfonds natuurlijk, anders was Griekenland uh, failliet geweest. Klopt, maar dat is op. Het geld is op. Het geld is op. Zo dus dus moet weer, is bijgepind worden. Ja, eigenlijk. dat moet weer even bijgepind worden. Zo simpel is dat. Wie, ja. wie gaat dat geld ophoesten? Met z'n allen? Um, op dit moment uh, zie je dat uh, de 17-euro-landen... ieder naar raad of een omvang een, een bijdrage levert. Um, in twee, twee delen. Het eerste deel is echt uh, geld wat we cash beschikbaar stellen. Direct. Nou, voor Nederland is dat in totaal uh, 4,5 miljard. Iets, uh, iets minder, maar 4,5 miljard. En um, uh, daarnaast uh, heb je de vormen in, in, van garanties. Uh, mocht uh, in de toekomst de, de, de, de omstandigheden zijn dat er nog meer geld beschikbaar moet komen uh, dan die 4,5 miljard. Dan uh, kan de Nederlandse overheid nog uh, gevraagd worden voor een extra bijdrage. En dat betekent nog, uh, uh, nog 35,5 miljard. Dus in totaal staan wij, uh, zitten wij erin voor 40 miljard. En hoe groot is die kans dat er dus nog extra wordt gevraagd? Anybody's guess. Dat kunnen we echt niet voorspellen. Um, dat is echt afhankelijk van de financiële markt. Um, dat hangt ook vanaf uh, hoe snel we dit verdrag uh, ratificeren. Hoe sneller, hoe, hoe, uh, hoe beter wat dat betreft. Hoe, dan zullen de financiële markten zeggen... kijk, nou, uh, we hebben er meer vertrouwen in. Europa is echt slagvaardig. Um, als het langzamer gaat, dan uh, zullen we zeggen, zal de financiële markt zeggen... Ja, zie je wel, ze blijven verdeeld. Um, en dan blijft de rente van uh, zwakke landen oplopen. Moet wel bijgezegd worden dat voor, de, voor dit huidige fonds, dit is al ja, de, de effectieve leencapaciteit, is 500 miljard. Daar hebben de markten al van gezegd toen het werd opgericht, van ja, is eigenlijk te weinig. Eigenlijk moeten we toch, ja, moet je praten over minimaal 1500 miljard. Wil je echt een preventieve uh, ja, kanon hebben waar iedereen van afschrikt? Van oké, okay, het zit goed. Het zal wel goed zijn. Ja. Ja. Wie, wie gaat al dat geld beheren? Wie Staat dat gaan... op, een, op een spaarrekening ergens? Nou, daar, daar hebben we een nieuw bureau voor opgericht. Uh, het is eigenlijk een soort Europees IMF. Uh, dat is uh, het, het, uh, het Europees Stabiliteitsmechanisme zelf. Uh, dat zijn, uh, de, daar komt een voorzitter van uh, die, uh, die een dagelijks bestuur zal leiden. Uh, tegelijkertijd is het, worden de besluiten genomen door de Raad van Gouverneurs... en dat zijn de ministers van Financiën van de, de eurozone zelf. Dus uh, in principe zijn alle belangrijke besluiten. Dus wanneer gaan we steun verlenen? Willen we het fonds eventueel uitbreiden? Die worden eigenlijk uh, bij unanimiteit... door de, euro, uh, door de ministers van Financiën van de Eurolanden genomen. Hm. Dus daar heeft Nederland altijd een, een stem in. Merken wij als, als simpele hardwerkende Nederlanders... ook iets van dit, van dit fonds, dat dit wordt ingesteld? Nou ja, dat hangt er heel erg vanaf uh, hoe de markten gaan reageren. Uh, we praten in principe als we 40 miljard op gaan, uh, gaan hoesten, als die opgevraagd gaan worden... en dat kan, uh, dan praten we over 6 miljard extra staatsschuld. Nou, dat betekent meer staatsschuld, meer rente. Nou, dat betekent dus dat we ook uh, een stukje meer uh, rente kwijt zijn. Dat betekent dat we wat extra moeten bezuinigen. Ja. Aan de andere kant gaat het goed... Ja, dan uh, betekent dat we ook uh, minder potentieel bij hoeven dragen... Ja. en dan uh, zal de eurozone ook sneller en slagvaardiger door de crisis heen komen. We ja, okay. gaan er dit uur nog meer over praten... over het Europees stabiliteitsmechanisme. Dankjewel, Bart van Hoorik en tot zometeen. En terwijl ons land langzaam wakker wordt... liggen de kranten alweer op de stoep voor de kiosk. We zijn uw dagblad bezorgen net voor... met de belangrijkste nieuws uit de ochtendbladen. Te beginnen met Spits. Uh, er moet haast, haast worden gemaakt met de liberalisering van de gokmarkt. Dat zegt de PVV. De partij is het monopolie van Holland Casino meer dan beu... en vindt dat ook andere gokbedrijven de deuren moeten kunnen openen. Dat is niet alleen goed voor andere aanbieders... maar ook voor de economie, zegt de PVV in een oproep aan staatssecretaris Deven. Ook het gokken op internet moet snel legaal worden... Nu doen 800.000 mensen het toch al. Laten we dan ook maar de belasting gaan verdienen, zegt de partij. Fred Teven is overigens al lang voorstander van de liberalisering van de gokmarkt. Alleen worden nieuwe regels telkens tegengehouden... door lang gepraat over preventie en reclame voor gokken. Geneuzel, noemt de staatssecretaris het. Een radicale en volkomen onverwachte verandering van het asielbeleid van de afgelopen tien jaar. Zo noemt professor Dr. Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen de nieuwe weg die minister Leers in wil slaan. In de Volkskrant legt de docent Vreemdelingenrecht uit wat er zo nieuw is aan de brief van 27 kantjes die minister Leers gisteren naar de Kamer stuurde. De belangrijkste verandering? De strikte waterscheiding tussen een asielaanvraag... en een verzoek om toelating op andere gronden, zoals werk of studie. Volgens de Groningse hoogleraar is dit echt nieuw. De regering gaat breder kijken, ook naar de omstandigheden... zoals bijvoorbeeld naar de situatie van kinderen. Dit opent deuren. Het is absoluut geen oude wijn in nieuwe zakken, zegt Winter. Er zitten namaakonderdelen in veel apparatuur van het Amerikaanse leger. En de meeste van die onderdelen komen uit China. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Er blijft uit een onderzoek van een commissie van de Amerikaanse Senaat. In het rapport van de commissie staat dat alleen al in vliegtuigen en helikopters... in zeker 1800 spraken is van nep. En de kwaliteit van die onderdelen is vaak minder goed dan het origineel. En dat baart de Amerikanen zorgen. Zo zitten er namaakonderdelen in de nachtzichtapparatuur van helikopters... en de navigatie van vrachtvliegtuigen. Volgens de commissie kan dit echt niet, want het defensiepersoneel moet kunnen vertrouwen... op de vele kleine, ingewikkelde componenten in die apparatuur. Valt één van de onderdelen uit, dan kan het leven van een militair in gevaar komen. Het is vanaf vandaag weer oorlog in Nederland... ...en de aanstichters zijn, u raadt het wellicht al, de supermarkten. 2000 is de aanstichter van de allernieuwste strijd in Groot-Guttersland. Met dumprijzen voor bierkratten probeert de supermarkt klanten naar de winkel te lokken... Filiaalmanager Peter de Jong uit Leiderdorp heeft al maatregelen getroffen. Hij heeft genoeg kratten bier ingeslagen om er elke dag duizend te verkopen. De kratten gaan onder de inkoopprijs de schuifdeuren uit. Het is twee halen, drie betalen. De supermarkt hoopt dat mensen niet alleen bier inslaan... maar ook fris vlees, sauzen en ko houtskoolbriketten kopen natuurlijk. Ja, dat was ons krantenoverzicht. Deze en andere verhalen leest u morgen in de ochtendpladen. En u luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En deze ochtend draaien we eigenlijk alleen maar toppers, hè?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 Time is now to make the change, time is up. as long as we believe in love the light will guide and take us to the world we all dream of let shine. people let your light shine maybe the answer is two. De toppers met Shine 2010 deden ze mee met het Songfestival voor Nederland. Helaas kwamen we niet ver. Er zijn van die vragen die we niet durven te stellen. Heb je er één, ik wil Waarom uh, winnen we nou nooit het Songfestival? Ja, precies. Dat uh, vraag ik me ook wel eens af. Nou, onze verslaggever Cecile van der Grift... die heeft uh, geen last van vragen die ze niet durft te stellen. Zij gaat op zoek naar antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Alles zet uit als het warm wordt en krimpt als het koud wordt... Maar wat ik me daarom afvraag is, waarom zet water dan juist uit als het bevriest? Ik denk dat het te maken heeft met de substantie, uh, aangezien het een uh, vloeistof is. En uh, de vaste elementen die, uh, die zetten uit. Omdat water van vloeistof een vaste stof wordt. En vaste stof die heeft denk ik gewoon wat meer ruimte nodig. Oftewel verandering van de moleculen. Wow, wat een vraag. Ik denk, ik denk dat het door die moleculen komt, denk ik. Ja, dat heeft met waterstofbruggen te maken. Ja, als ze water bevriest, dan uh, vormen de waterstofbruggen. En dan wordt het moleculair patroon wordt net even wat groter. En daardoor zit water uit. Voor mij zit Daniel Bon, natuurkundige op de Universiteit van Amsterdam. Daniel, weet jij het antwoord op mijn vraag? Nou, ja, ja en nee. Um, feitelijk weet niemand het precieze antwoord op de vraag. Maar uh, er zijn natuurlijk wel uh, ideeën over waarom, waarom dat zo is. En het, meest, het idee wat, wat, waar de meeste collega's van mij het mee eens zijn, is dat de... Uh, uh, IJs is een, is een hele regelmatige stapeling van uh, watermoleculen. En uh, om die watermoleculen uh, goed te stapelen, zodat alle watermoleculen blij zijn, zeg maar, uh, moet dat in een bepaalde vorm. En die vorm is eigenlijk heel iel. Daar zit, daar zit heel veel niets tussen, tussen, de, tussen de moleculen. En dat is een hele specifieke eigenschap van water. Uh, want dat komt uh, door de moleculaire structuur van water. Uh, wil, uh, de, willen de waterstofatomen in het water... die willen heel graag een, een waterstofbrug, een soort binding aangaan... met het zuurstofatoom in het water. Uh, en om die, uh, om die uh, zo goed mogelijk uh, te te laten werken, moet die uh, stapeling op een bepaalde manier gebeuren... Uh, zodat er zoveel mogelijk waterstofbruggen uh, gemaakt kunnen worden. Maar is dat alleen bij water zo of zijn er meerdere stoffen? Uh, er zijn een paar andere stoffen. Uh, het, het rijtje wat ik uh, op uh, college heb geleerd is dus ijzer, ijs en bismut... Um, e IJzer is, is maar een hele specifieke vorm van ijzer uh, die dat over een heel nauw temperatuurgebied doet. Uh, Bismut is ook een hele rare stof, dus feitelijk in de praktijk is het alleen ijs. Dat water de enige stof is dat uitzet als het kouder wordt, komt doordat als water bevriest, ontstaan er waterstofbruggen. Deze zorgen ervoor dat het moleculaire patroon groter wordt. En dit is de reden waardoor water de enige stof is die uitzet als het kouder wordt. U hoort een verslag van onze verslaggeefster, Cecile van de Grift. En heeft u nu ook een vraag die u niet durft te stellen? Bel dan even naar 0800-1121 en dan kunt u even gratis bellen. En dan krijgt u ook nog eens uw vraag. Beantwoord 0800-1121. Ja, wij gaan weer allerlei vragen stellen aan Bart van Hork. Onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden. En we praten met hem over het ESM, oftewel het Europees Stabiliteitsmechanisme. Uh, meneer Van Hork, vandaag en morgen is daar een debat over in de Tweede Kamer. Klopt. U heeft het voor ons gevolgd gisteravond. Hoe vond u het gaan? Ja. Kijk, zoals altijd bij de Tweede Kamer en Europa... dat is geen goede combinatie, jongens. Dat is echt geen goede combinatie. We hebben het verdrag al afgesloten. En uh, het is al een jaar geleden bijna... Is, uh, de onderhandelingen zijn uh, toen gestart. En nu, op het allerlaatst, komen ze weer met... ja, we, dit moet nog veranderd worden. De controle moet beter. We willen ons veto-recht houden. Er worden allerlei bange termen gebruikt... soms door uh, Kamerfracties die ook niet waar zijn... Ja, het, het, ik vond het ze liegen, niveau... ze liegen in de Tweede Kamer? Nou ja, het is een of zijn beetje. Zijn ze slecht geïnformeerd? Ze zijn slecht geïnformeerd. Over ja, wat ja, dan? ja, Nou ja, heel veel. Uh, of de tegenstanders hebben uh, heel makkelijk gebruik gemaakt van uh, enkele dingen die op internet circuleren. Met name dat YouTube-filmpje over het ESM. Um, stellen dat er onbeperkt een uh, greep gedaan kan worden uit, uh, uit, uit de kas uh, van, van Nederland. Dat we echt onze soevereiniteit opgeven. Nou, zo, zo erg is het nou echt niet. Um, maar er wordt ook wel echt. Uh, het was wel hard tegen hard uh, soms. Uh, met name de PVV uh, had het over een blanco cheque. Zij daar direct achter uh, een blanco cheque van 40 miljard. Dat <laughs> vond ik wel opmerkelijk. Ja, 40 miljard is zoveel, dat is niet te bevatten. Ja, ja het is een groot bedrag, dat klopt. Um, je, je praat ook echt over grote bedragen. Het gaat ook ergens om uh, de, de stabiliteit van de eurozone. Um, maar ik vond het niveau van het debat vond ik een beetje tegenvallen, eerlijk gezegd. En het is ook gewoon echt te laat om nu nog echt fundamentele wijzigingen door te voeren die ze wilden. Wie me echt positief opviel, um, is uh, echt de ster uh, als het gaat om de eurocrisis in de Kamer. Dat is toch wel Carola Schouten van de ChristenUnie. Mm -hmm. um, heel, heel consistent. Inhoudelijk heel sterk op de hoogte. Ik deel haar mening niet uh, dat, ja. uh, uh, dat, ze, uh, dat we het uh, niet moeten ratificeren. Maar wel een heel duidelijk en uh, gewoon... Goed uh, verhaal. Maar je merkt dat tegenstanders. Kijk, waar het eigenlijk om gaat in dit debat is. welke kant willen we nou uit met Europa? Mm -hmm. Je merkt dat tegenstanders heel makkelijk zeggen. ja, we, Brussel heeft te veel macht. We dragen soevereiniteit over genoeg uh, Europa. En je merkt dat voorstanders het toch wel lastig hebben hoor, om dit te verkopen. van ja, je praat inderdaad over 40 miljard. Maar het is de vraag hoeveel dat we daarvan uitgeven, natuurlijk. En, maar, uh, maar als het slecht te verkopen is, is het dan ook niet een slecht noodplan? Ja. Ja. <laughs> Dat is een hele goeie. Dingen die slecht te verkopen zijn, zijn niet per definitie slecht. Kijk, er wordt bijvoorbeeld gesproken over... we dragen soevereiniteit over, we verliezen ons veto Ja, we zijn al jaren lid van het IMF. Daar doen we eigenlijk exact hetzelfde. En ook daar hebben we geen veto-recht. Hoor je niemand over. Iedereen accepteert het. Over de immuniteit van, uh, van ESM-medewerkers, de massa's kritiek van uh, tegenstanders. Het IMF heeft het ook. En ook daar is, de, is gebleken, de immuniteit is niet eindeloos. En Dominique Strauss-Kaan wilde na zijn escapades met dat kamermeisje zich dus beroepen op. Ja jongens, jullie kunnen mij niet aanklagen, want ik ben immuun. Um, voor, uh, voor rechtsvervolging, Nou, dat werkte niet, de rechter heeft metten met gemaakt. Dus het valt allemaal wel reuze mee. Maar misschien is het ook dat het mensen meer raakt... omdat we nu zo in de bezuinigingen zitten dat mensen denken... nog meer geld, dat levert mij ook een centje minder in de portemonnee op. Komen ze wel een beetje laat mee, hè? Dat beter is een beetje uh, beter later nooit. Ja, klopt. Maar ik denk dat dit, uh, dit verdrag... wat we nu ratificeren, uh, wat, wat we waarschijnlijk gaan ratificeren... is zo belangrijk dat uh, er veel eerder... Uh, veel meer aandacht aan besteed had moeten worden. Ook door de fracties. En ja, zoals het heel vaak gaat met de Tweede Kamer in Europa... men is gewoon te laat. Het verdrag is al uitgeschreven. We kunnen nu nog uh, uh, op, op wat details via het huishoudelijk reglement... de zogenaamde bylaws kunnen we nog wat, uh, wat invloed uitoefenen. Maar je kunt nu niet meer zeggen van... ja, kom, laten we het hele verdrag eens gaan herschrijven. Dat had je veel eerder moeten doen. Ja, oké. Okay, nou, ik begrijp uw punt. We praten straks met u verder over de, over de kritieken op het ESM. Uh, zullen we daar nog eens even flink over doorpraten, zou ik zeggen? Nog 15 dagen. En dan is het eindelijk zover het EK voetbal in Polen en Oekraïne. In Nederland beginnen de straten al langzaam oranje te kleuren en de juiste outfits worden gescoord. In Oekraïne zelf is onze correspondent Gwenny Somberg die daar alle ontwikkelingen van het EK in Garkov volgt. Gwenny, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe staat het met, uh, met de voorbereidingen? Ja, wel goed eigenlijk. Ik denk dat de stad er redelijk klaar voor is. Sinds afgelopen week is er in ieder geval ook uh, Engelse teksten of nou ja, Latijns alfabet in plaats van het Cyrillisch in de stad. Bijvoorbeeld in de metro's te vinden. En ja, dat scheelt eigenlijk wel. Vooral voor de toeristen die geen Russisch spreken. Ja, want ja. We gaan dus allemaal naar Garkov toe. Wat is dat voor een stad? Is het een plezante stad? Uh, vond ik wel, ja, ja. Ik was er voor het eerst. En ik vind het, uh, ik vind het prettig. Het is een tijd lang de hoofdstad geweest van Oekraïne... toen het uh, nog steeds uh, deel was van de Socialistische Sovjetrepubliek. En op het moment is het de tweede stad van Oekraïne. Dus ja, het is een grote stad, anderhalf miljoen inwoners. En het is, het is bijzonder. Mooie architectuur, veel grote parken. Ze hebben het grootste plein van Europa. En ja, ik vond het, ik vond het prachtig. Ja, ik heb, ook, ik heb ook wel beelden gezien op tv. Het is ook wel een beetje Oostblok, toch? Natuurlijk. Ja, het is Oekraïne. Wat, uh, wat verwacht je? Mm -hmm. Ja. De hotels daar zijn in ieder geval wel erg duur, uh, maar de oranje camping die is beter betaalbaar. En daar gaan over een paar weken dan de Nederlanders massaal kamperen. En jij bent er al geweest op die camping, hoe is het daar? Uh, ja, ja. Nou, de camping zelf is er nog niet. Die wordt volgende week opgebouwd. Maar ik ben geweest op het eiland waar de oranje camping gaat uh, komen. En dat, ja, dat was heel erg mooi. Het is, um, ja, midden in de natuur, het is een eiland. Uh, het is heel erg groen, je kan zwemmen in de rivier. En ja, echt een hele prettige omgeving. En, en, en dus voor de Nederlanders wordt het in ieder geval een feestje? Ik denk het wel, ja. Volgens mij uh, maakt het niet uit waar je die neerzet. Die maken er een groot feest van. Ja. Ja. Ja. Ze moeten alle op een eilandje met je teentje. Dat, dat moet er gezellig uitzien. Maar hoe kijken die Oekraïners hiernaar? Uh, nou, volgens mij hebben ze geen idee wat er gaat gebeuren. Ik heb <lacht> het wel een beetje verteld. Er komen een, eigenlijk een stel idioten met oranje uittossingen. En ja, ik zei, ze, ze, ze moesten erom lachen als ik het zei. Maar ja, ik denk dat ze er niks bij voor kunnen stellen. Dus zijn ze positief over het EK? Um, niet heel erg. Ze hebben veel het idee dat alles aangepast wordt voor het EK, maar niet voor hun. Dus er worden dingen gebouwd, maar het is eigenlijk niet voor de Oekraïners. Het is meer voor het EK en voor hun... ja. Ze zullen wel zien of het, of het leuk wordt of niet. Maar de meesten zijn er nog niet zo heel erg mee bezig. En ze zien het wel. Een paar weken terug praten we met jou ook over de problemen... rondom de politie in Polen en Oekraïne. Want daar zouden echt superveel vacatures... en dan praat ik over 8000 vacatures, geloof ik... die zouden allemaal openstaan bij de politie... en zouden er dus niet genoeg beveiliging zijn. Hoe, hoe staat dat er nu voor? Um, nou, Dat ging voornamelijk over Polen in Oekraïne... Ja, wat ik weet is in ieder geval dat de politie nauwelijks Engels spreekt. Zij Hi. hebben aangegeven dat ze bij worden gestaan door studenten die Engels spreken. Dus door uh, vrijwilligers. Maar hoe dat, ja, hoe dat in zijn werk gaat, dat, dat, dat moeten we zien. Um, het contact dat ik had met de politie... Hij kwam in het Engels in ieder geval niet verder dan no smoking. Dat, uh, dat, dat ging redelijk, maar voor de rest, nee, dat, uh, dat wordt hem niet in het Engels. Laten we hopen dat die vrijwilligers tegen een stootje kunnen dan van een paar holsende Nederlanders. Inderdaad, inderdaad. Zijn er eigenlijk nog kaartjes over voor, uh, voor Oranje? Ja, ja, ja, je kan nog steeds kaarten aan de deur van het stadion kopen. Niet meer voor Nederland-Duitsland, maar voor Portugal en Denemarken is dat geen probleem. En hoe zien die stadions eruit? Is dat iets waar je waar je wel veilig voelt binnen? Uh, nou ja, ik kon niet meer naar binnen. Het is nu nee. UEFA-territorium. Dus ja, er staan grote hekken omheen. Je oh, kan nee. er, uh, voor een deel kan je erbij, maar je kan er zeker niet meer in. Nee, een soort oorlogsgebied eigenlijk. Ja, ja bijna wel. Het dus oorlogsgebied we in het Oké, okay. <laughs> okay. nou dankjewel oorlogsverslaggever uh, uit Oekraïne <laughs> voor je toelichting. Uh, ja, het is nog 15 dagen tot het EK. Slaap je nog uh, goed elke nacht? Zet je af te tellen? Ja, ik wel. Nee, nee, nee, nee. Dat, uh, dat is geen probleem. Oké, okay, dankjewel. Gwenny Sonberg vanuit Oekraïne. Zometeen praat we verder met onze uh, studiogast Bart van Hork. Hij is onder andere onderzoeker. En we gaan het hebben over de kritiek op het ESM op het noodfonds. Maar wekelijks spreekt ook politiek stratege Duco Hoogland... een column uit in ons programma. En deze week gaat het over Bram Moscovic. Geert Wilders spande deze week een uh, rechtszaak aan tegen zichzelf. Hij is tegenstander van het Europees Noodfonds, het ESM. Een noodfonds dat al lang uitonderhandeld is door minister De Jager. In tijden dat Wilders hem nog gewoon steunde. Het fonds, een soort Europese verzekering voor landen en banken, bestaat al langer met een andere afkorting. Maar sinds de kiezer tegenstander van Europa is, is Geert dat ook. Geert is immers als burger tegenstander van het voorleggen van het steunfonds... Aan de Kamer, door het kabinet. Maar als Kamerlid is hij naar eigen zeggen... ...democraat in hart en nieren. En respecteert hij dat de meerderheid ervoor kiest... ...dit noodfonds op te richten. Ik vermoed dat schizofrenie in zijn familie zit. Als Wilders het onderscheid tussen Geert Privé en Geert de politicus... ...nou zelf ook zuiver zou maken... ...oké, okay, dan snap ik zijn punt... Maar de reden dat hij de Kamer om uitstel van het debat vroeg... was omdat de zaak onder de rechter is. Dat is door toedoen van hemzelf. Daarmee erkent hij het kort geding als een politieke zaak. En bedrijft hij dus politiek via de rechtbank. Niet raar voor een politicus, wel vreemd voor een parlementslid... om democratische besluiten bij de rechter aan te vechten... De rechtsgang beïnvloeden, dat gebeurt in Suriname door Desi Bouterse, Of nee, door zijn advocaat Bram Moscovic. En laat dat nu zowel de advocaat van Desi als van Geert zijn. Dan kon hem uitgesproken door politiek-stratege Duke Hoogland. Ja, veel kritiek dus op dat ESM, ja. het de nieuwe noodfonds van Europa. Daarom hebben wij in de studio docent en onderzoeker Bart van Hork. Um, ja, laten we bij het begin beginnen. De Algemene Rekenkamer die zei dat er niet genoeg controle is op dat, uh, op dat fonds, het ESM. Wat vindt u? Ja, klopt. Um, de controle is nog onder de maat. Um, dat was ook een veelgehoord kritiek van alle kamerfracties. En um, daar wordt ook aan gewerkt. Um, en uh, dat wordt ook via de, het huishoudelijk reglement, zullen we maar zeggen, wordt dat, uh, opgenomen. Dat kan helaas nog niet in het verdrag. Uh, daarvoor zouden we het verdrag compleet weer aan moeten passen. Um, is inderdaad een punt van kritiek, maar tegelijkertijd heeft de Rekenkamer ook gezegd... dit is een, uh, is een belangrijk punt van aandacht, maar laten we alsjeblieft niet de ratificatie daarop tegenhouden. Laten we dit gewoon goed regelen en er is nu ook op ambtelijk niveau overeenstemming... dat dat ook gewoon goed geregeld gaat worden. Maar veel partijen, waaronder de PVV, vinden dat we de controle ook kwijtraken over ons eigen geld. Daar hebben ze ook een punt. Ja en nee. Um, en dit is inderdaad een uh, veel gehoord uh, kritiekpunt... dat we uh, onder zogenaamd ons veto zouden verliezen. Um, dat klopt niet eigenlijk. Uh, we verliezen alleen ons veto in de zogenaamde spoedprocedure. Uh, dan uh, geldt er een, uh, een doorslaggevende stem van 85 procent. Die spoedprocedure gaat maar over twee zaken. Voor de rest houden we gewoon altijd ons eigen veto uh, recht. Ten eerste dat we de commissie uh, het mandaat geven... om zullen we maar zeggen, een land onder curatele te zetten. Lijkt me iets heel goed om dat snel te doen. Ten tweede, of we daadwerkelijk steun gaan leveren, ja of nee. Maar, en dit is een hele belangrijke voorwaarde... dat moet op uh, advies van de ECB en de commissie gaan. En die moeten eigenlijk zeggen van jongens, de situatie is nu zo precair. Het is nu, uh, de eurozone staat nu zo op, uh, op kiepen... We moeten nu heel snel uh, ingrijpen. En ja, dat is niet zonder reden. Want als je nu kijkt naar hoeveel eurotoppen we hebben gehad... politici die durven vaak geen snel besluiten te nemen. En financiële markten die reageren heel snel. Nou, en dan hebben ze gezegd van ja, als de ECB en de commissie zeggen van... ja, we moeten nu echt heel snel een besluit nemen... dan geldt die, uh, die spoedprocedure. Voor maar de rest... het kan dus, een spoedprocedure. Je ziet het cool. zo gebeuren, dat staan nou heel veel landen op omvallen. Italië, Spanje, Portugal, Ierland... Ja en nee. Um, als je nu kijkt naar uh, uh, hoe de afgelopen tijd de eurocrisis uh, heeft uh, ja, voortgemodderd, uh, en ik zeg oprecht, uh, op, opzettelijk voortgemodderd, dan zie je dat uh, tot nu toe de ECB en de commissie nog nooit echt uh, hard heeft gezegd: van, er moet nu, uh, nu, alle minuut een besluit genomen worden. En regeringsleiders zijn het ook nog nooit eens geworden. Het kan wel. Um, en en dan moet je wel bedenken dat een land als Italië of. Uh, uh, of uh, Spanje uh, op een hele korte termijn een grote uh, smak geld nodig heeft... Nou, dan moet ja. je ook en dan snel kan dus, handelen. Dan kan dus ons geld, het Nederlandse geld, gebruikt worden... zonder dat we daar zelf toestemming voor geven. Um, ja, dat zou inderdaad uh, in theorie kunnen. Maar dan praten we echt over een geval dat de eurozone echt gewoon... dan moeten er dus echt sprake zijn dat de euro ja. gewoon echt kapot gaat... als we niet snel een besluit nemen. Hè? Dus dan, ja. dan, dan praten we er nogal over eens. En je moet jezelf bedenken, kijk, een land als Duitsland... wat 190 miljard inlegt, hè? Duitsland die uh, forse kritiek heeft... die zal niet zomaar toestaan dat, uh, uh, dat, dat de ECB en de commissie zeggen van nou ja, jongens, jullie moeten nu bij meerderheid besluiten... Uh, die zal niet toestaan van, ja, uh, nou ja, god, uh, kom maar met die 190 miljard... dat uh, de commissie dat zegt. Dus dan moet er echt wel wat aan de hand zijn. Ja. Maar het voelt als zo'n bodemloze put, dat Europa. Er gaat zoveel geld in. Ja, er gaat inderdaad heel veel geld naartoe. Dat komt omdat we uh, tijdens uh, de oprichting van de euro... gewoon een aantal uh, ontwerpfouten hebben gemaakt. Ja. Iedereen heeft dat altijd toegegeven. Mm -hmm. uh, we hebben uh, nooit eigenlijk een stok uh, gehad... waar we Griekenland of uh, andere zondaars mee aan konden pakken. Ja, en ja. daar moeten we nu de prijs voor betalen. Zo simpel is dat. Ja, nu geven we ze eigenlijk alleen nog een extra noodfonds... Om, uh, om op los te kunnen gaan. Maar tegelijkertijd geldt wel dat op het moment dat ze een beroep doen... op dat noodfonds, ze ook direct onder curatele komen te staan. Dus ja. dat betekent dat ze... dus ook echt keihard moeten bezuinigen. En dat is niet niks, hoor. Kijk, wat nu in, in, in Griekenland gebeurt... Kijk, wij praten wel over uh, de miljarden die daar naartoe gaan... maar de Grieken hebben, moet je voorstellen... een kwart van hun loon in moeten leveren. Hè? Een kwart. Moet je je voorstellen dat je nu, volgende maand... nog maar een driekwart van je salaris krijgt. En tegelijkertijd blijven de kosten hetzelfde. Ja. Dus in Griekenland, uh, Grieken die... Sommige Grieken moeten van vijf, 600 euro in de maand rondkomen... Uh, maar tegelijkertijd zijn de kosten vergelijkbaar met een land als België of Nederland. Nou, nou, zometeen gaan we daar verder over praten. Uh, Bart van Hoork onderzoeker en uh, we komen zometeen nog, uh, nog één keer bij je terug. Ondertussen is het uh, drie over half zes alweer. Hoogste tijd voor het Nieuwsminuutje met Bastiaan Nachtegaal. Twee filmmakers mogen praten met mensen die betrokken waren... bij de aanval op Osama Bin Laden vorig jaar mei. Het Twitterhuis heeft daarvoor toestemming gegeven, meldt het AD. De filmmakers zouden hebben gesproken met SEAL-commando's die aan de operatie meewerkten. De film Zero Dark Thirty gaat 19 december in première. Supporters van de Argentijnse voetbalclub Racing Club hebben spelers van hun eigen club bedreigd. Dat meldt ook het AD. Middenvelder Moreno en aanvaller Santander werden bedreigd met een vuurwapen. De aanvallers eisen het vertrek van de voetballers omdat ze verantwoordelijk zouden zijn voor de slechte resultaten. Racing Club staat onderaan de ranglijst in de hoogste Argentijnse divisie. Miami Heat heeft de vijfde wedstrijd in de playoffs tegen de Indiana Pacers overtuigend gewonnen. In eigen huis werd het 115 tegen 83. De Buron James en Dwayne Wade waren de grote mannen voor Miami Heat. Door de overwinning neemt Miami een 3-2 voorsprong in de Best of Seven-serie. Donderdag treffen ze elkaar weer en bij winst staat Miami Heat in de finale. En de Japanse beurs die is niet positief gestemd. De Nikkei-index staat 1,2 in de min. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Bastiaan Nachtegaal. En op deze 23 mei willen we eigenlijk maar één ding weten: is hoe warm wordt het vandaag? Stij van Antwerpen, onze weerman, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet het weer vandaag? Ja, vandaag hebben we eigenlijk uh, ja, precies weer hetzelfde weer als vandaag: um, zonnig en drukkend warm, met name in de ochtend dan. Later in de middag, of in het begin van de middag, dan ontstaan er uh, wat stapelwolken. Niet nadat de temperatuur eerst nog is gestegen tot 17 tot 21 graden in de kustgebieden en 27 tot 29 graden. Misschien dat die 30 graden ook wel wordt aangetikt in het oosten van het land. Nou, dat zijn natuurlijk uh, te hoge waarden voor deze tijd van het jaar, maar uh, ja, het mag ook wel eens een keertje, toch? Nou, dan uh, laat op de middag te ontstaan er enkele stevige regen en onwisbui. Het zal allemaal wel lokaal gaan gebeuren. Hoe laat... Waar precies? Dat is nog niet te zeggen, maar de kans is zeker aanwezig. Nou, in de avond en nacht daar komen er wel wat opklaringen voor, maar ik sluit je helemaal uit dat er dan nog steeds een enkele bui kan gaan vallen. Mm -hmm. En donderdag overdag ook flink wat zon, droger, in het zuiden misschien dan nog kans op een enkele bui en temperaturen uiteenlopend van 20 tot 27 graden. Kijk, hoge temperaturen in deze week. Dankjewel Stijn van Antwerpen en tot volgende week. Ja, en we gaan nog even een songfestivalnummer doen. En dit is dan eigenlijk de meest catchy en vrolijke songfestival die ik, die ik kon verzinnen. En dat denk ik ook wel, ja. Het is Waterloo van ABBA. Je oh, u bent in ieder geval weer, uh, weer wakker, denk ik. Uh, uit 1974, het Songfestival. Oh, Dat is alweer lang geleden, Alba. Yes. Eindhoven is na het EK zwemmen en het EK waterpolo weer in het middelpunt van een zwemsport. Vandaag begint in de lichtstad namelijk het Europees kampioenschap, zien zwemmen. Buiten Europees succes worden ook nog Olympische tickets vergeven. Elisabeth Sneeuw is een van de zwemsters die een gooi gaat doen naar een plaatsbewijs voor de Spelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het EK synchroon zwemmen hebben we het dus over. Weinig mensen kennen die sport eigenlijk echt goed. Kun je uitleggen wat je nou precies gaat doen? Um, ja, veel mensen vergelijken het eigenlijk met waterballet. Maar ja, wij zien het eigenlijk meer um, als... Um, ja, eigenlijk een enorme krachtsport en daarbij ook een presentatiesport. Dus um, ja, je, je probeert uh, iemand mee te nemen in je verhaal op de muziek en we beelden van alles uit in het water. Dus waterballet is een beetje een belediging voor jullie? Ja, eigenlijk wel. <laughs> Oké, okay, gaan we dat niet zeggen? Oké, okay, nou gelukkig. Je bent een duo met Nicoline Welle. Hoe lang zwemmen jullie al samen? Uh, we vormen nu sinds 2009 zijn we aan het trainen. Sinds 2010 uh, nemen we deel aan uh, nou, in ieder geval Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen. En nu gaan jullie ook zwemmen voor eigen publiek? Is dat extra speciaal? Ja, ja absoluut. We hebben in 2008 uh, al een EK in eigen land ook in Eindhoven meegemaakt. En mm -hmm. dat was echt, uh, ja, zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus uh, ja, ik ben ontzettend blij dat, uh, dat we het nog een keer mogen meemaken. Want wat gebeurde er toen? Nou ja, het hele publiek was oranje en uh, ja, we moesten toen als eerste starten en uh, ja, eigenlijk uh, moest de omroepster gewoon even wachten zodat het stil werd, omdat ze er gewoon niet bovenuit kwam. Dus nou ja, je, kan, je kunt begrijpen dat het echt uh, enorm, uh, enorm is om dat mee te maken. Ja. Uh, er staat ook nog heel wat op het spel, uh, want uh, er worden Olympische tickets vergeven, we zeiden het net al. En ja, bij jou is het een beetje een ingewikkeld verhaal... want je bent wel gekwalificeerd volgens Olympische normen... maar niet volgens de normen van het NOC-NSF. Hoe kan dat nou? Um, ja, nou ja, de, de IOC-norm is dat je bij de eerste 24 van de wereld moet, uh, moet komen. Nou ja, we waren twaalfde um, op de, op de pre-Olympics... waar we dat IOC-ticket moesten halen. Dus dat hebben we ruimschoots gehaald. Alleen het NOC-NSF um, ja, stelt uh, strengere eisen aan ons... En we hadden dus uh, elfde moeten worden waar we twaalfde zijn geworden. Dus we hebben het net niet gehaald. En uh, op dit toernooi moeten we moet zevende worden van het NOC. Oké, okay, dat is wel een, een stuk hoger dan, uh, dan, dan dat, die elfde plaats. Ja, ja nee, dat, uh, dat is een, uh, een stuk hoger. Maar um, uh, op de pre-Olympics was het uh, ja, een wereldkampioenschap eigenlijk. Dus de hele wereld was aanwezig. En hier natuurlijk alleen maar Europa. Oh, daar doen ook minder landen mee. Uh, ja, ja. Ah, dat is weer een mazzeltje. Uh, hoe, ja. groot, hoe groot is dan die kans dat jullie, dat jullie het gaan halen? Um, nou ja, uh, voor ons was, was de pre-Olympics eigenlijk wat makkelijker te, te halen. Omdat um, ja, in Europa zitten gewoon de toplanden van het synchroon zwemmen. Dus uh, in principe is dit gewoon nog net iets moeilijker. Nou ja, en We hebben het op de pre-Olympics niet gehaald. Dus ja, we hebben absoluut nog wel kansen, maar... Ja, het gaat gewoon heel zwaar worden. En hoe spannend is dit EK nu voor jou? Ja, ontzettend spannend. Je bent natuurlijk voor eigen publiek en je hoopt ja, in, in, in, ja, in, in thuisland je, of je, je Olympisch ticket te halen. Dus ja, super spannend. Nou, je bent net opgestaan. Wat ga je nu als eerste doen? Um, nou, we gaan uh, zometeen uh, ontbijten en uh, daarna is uh, ja, dus de wedstrijddag. Dus uh, ja, daarna gaan we naar het uh, zwembad, warmen we ons op... en dan bereiden we ons voor en uh, s'avonds zwemmen we. Ja, ontbijten. Wat eet wat uh, een, uh, een synchroonzwemster zoals jij nou op de vroege ochtend? Uh, ja, gewoon yoghurt met uh, wat muesli. Oh, nou, dat doe ik ook. Misschien kan ik ook wel synchroonzwemmen. Ja, maar je hebt ook wel het lijf ervoor, <laughs> hè, Erik. <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, Elisabeth Sneeuw, hartelijk dank dat je ons even te woord wilde staan. En we wensen je heel veel succes uh, op het EK. Ja, dankjewel. En gewoon binnenslepen, hè, die plek. Ja, gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Dag.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 Presentator Twan Huys zou hem in ieder geval wel eens willen zien als een talkshow-host. In Vrij Nederland een interview met schrijver Paul Olster over schrijven en liefde.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 En tot zover het weekbladenoverzicht. Afgelopen avond is er door Politiek Den Haag uitgebreid de gedebatteerd over het ESM, het noodfonds. We praten er dit uur over met docent en onderzoeker Bart van Hork. Nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag gaat het debat ook weer verder. Laten we er verder over praten. Wat wordt er vandaag behandeld in het debat? Nou, vandaag uh, reageert uh, minister De Jager op uh, de, de vragen die uh, zijn gesteld door de Tweede Kamer. Um, en uh, zal hij uitleggen wat nou, uh, of wij echt een veto opgeven... Uh, wat nou de nieuwe procedure zullen worden als we dit verdrag gaan ratificeren. Mm -hmm. Ik verwacht er niet al te veel uh, vuurwerk van. Ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen. Um, de enige vraag waar de Kamer echt antwoord op wil hebben is... Uh, ja, wat nou als heel snel geld overgemaakt uh, gaat worden... wat is dan de invloed van de, de Kamer? Maar ja, dat is ook een deels een vraag die de Kamer aan de minister stelt maar die ze ook zelf kan beantwoorden. In uh, een land als Denemarken is het heel gewoon... dat uh, de, de Kamer de minister op pad stuurt met een bindend stemadvies. Dat zou op eigen initiatief van de Kamer ook kunnen. Maar ja, ze leggen die vraag toch een beetje bij de minister neer. Dus ik ben wel benieuwd waar de jager daarmee uh, gaat komen. U had het net ook al met ons over de verdeeldheid in Europa. En dat, dat, dat bewees u aan de hand van een eurobiljet? Ja, klopt. Dat is uh, voor uh, de mensen thuis misschien ook wel eens grappig. Uh, mocht je eens een keer een eurobiljet me vasthouden? Uh, dan, soms. Dan, ja, soms. Hè, dat, uh, in plaats van een plastic kaartje. We hebben nog die papieren biljetten. Als je je afvraagt wat staat er nou eigenlijk op. Hè? Als je kijkt naar een dollarbiljet. Daar staat gewoon uh, George Washington. Echt een symbool van nationale eenheid. Dus wat zou er nou op een eurobiljet staan? Nou, ik, ik heb er hier eentje van 5 uur. Uh, en op alle biljetten staan bruggen en, en poorten. Maar de vraag is, ja, waar staan ze eigenlijk? Hebben jullie enig idee? Ja. Ik, ik ben ze nooit tegengekomen eigenlijk. Ja, ik, ja, ik dacht gewoon Brussel en, en, ja, en, en Duitsland. Ja, precies, belangrijke bruggen. Ja, dat zou je inderdaad verwachten. Hè? Dat uh, continent met zo'n grote historie als uh, Europa... Uh, Acropolis en uh, Colosseum, Brandenburgertor... Brandenburgertor. Nou. nou, allemaal, we hebben ze genoeg erop uh, te zetten. Maar de waarheid is dat die uh, gebouwen gewoon verzonnen zijn. Uh, ze, zijn uh, ze bestaan gewoon niet. Het zijn geen echte gebouwen. En dat komt omdat ja, het land als Duitsland... Uh, zou bijvoorbeeld op 20 euro uh, uh, met de Brandenburger Tor komen. Maar ja, Parijs uh, uh, met zijn Eiffeltoren, ja, die wil natuurlijk niet uh, op, op een briefje van 10 komen. Hm. En om die discussie te ontlopen, want dat, dat zouden we nooit eens worden, wie komt dan op een biljet van 500 euro? Hè? Wordt dat dan eindelijk Cyprus, zouden we zeggen? Of uh, als ze lid worden. Maar. Um, uh, uh, je ziet dat die verdeeldheid uh, hebben ze dan maar opgelost om, ja, om, om gewoon ge verzonnen gebouwen op een biljet te zetten. Dus eigenlijk hebben we luchtkastelen op onze biljetten staan. Maar je ziet het dus, de verdeeldheid zie je dus al op de biljetten. Ja. Heeft zo'n noodfonds wel toekomst als wij toch allemaal iets anders denken? Nou ja, dat is dus de, de vraag. We worden nu eigenlijk gedwongen uh, om het eens te worden met elkaar. En dat betekent dat we antwoord moeten geven op de vraag: willen we door met de euro? Uh, dat betekent dat we dus een stukje zelfstandigheid ook echt op moeten geven. Strict genomen uh, zijn we dat eigenlijk al kwijt. Nederland uh, kan al niet meer zelf monetair beleid bepalen. Rentestanden worden allemaal vastgelegd. Maar dat betekent ook dat uh, de inflatie en allemaal die invloed... op het economisch beleid van Nederland zelfs uh, invloed heeft. En dat we dat dus ook niet meer allemaal zelf kunnen bepalen. We moeten ons nu aan criteria houden, hè, begrotingscriteria. Um, daar staan nu ook sancties op. Ja, Nederland is al, als je kijkt, al een hele hoop zelfstandigheid kwijt. Um, en dat is denk ik ook wel nodig. Wil je met elkaar goed afspraken maken over die ene munt? Want vrijblijvendheid, ja, dat heeft niet echt geholpen. Daar, ja. daar zijn we nu achter gekomen. 2002, 2003. Frankrijk en Duitsland lab de criteria gewoon aan een laars. En Griekenland, Italië hebben er eigenlijk nooit aan uh, voldaan. Nee, maar nu moeten we er wel aan voldoen. Ja, Wordt ons voorgehouden, althans. Ja. Er zijn heel ja. veel partijen die daar niet mee eens zijn. Ja. Dat betekent dat we bezuinigingen op bezuinigingen moeten doen. En ondertussen wordt ons gevraagd of we voor 40 miljard garant willen staan. Hoe kan dat nou? Nou, klopt. Uh, maar dat is een, een medaille die, die heeft altijd twee kanten. Hè. Dat uh, betekent voor ons dat wij uh, streng aangepakt zullen worden... als we de boel uh, belazeren of overtreden. Maar dat betekent ook dat we uh, landen als Griekenland... Dat, uh, die de boel echt belazerd hebben... dat die ook gewoon hard aangepakt uh, worden en, en hard aangepakt blijven uh, worden. Ja ik, zeg, ja, ik ben van mening, als je dan inderdaad een uh, 40 miljard garantie afgeeft... dan moet je er ook wat terug voor uh, verwachten. En dat zie je dus, dat, uh, dat, dat fiscaal compact, uh, die, die, die, die sancties, die regels... die zijn er eigenlijk aan gekoppeld. Als we, als we die garanties afgeven, dat betekent ook dat andere landen... die moeten zich aan die begrotingsregels houden. Krijgen ze, doen ze het niet, ja, dan worden ze gewoon om de gesteld. En als alles doorgaat, wanneer kan dat ESM er zijn? Nou, het doel is om het in juli operationeel te hebben. Dus dan zou uh, maar daar het Maar worden... dan staat het wel naast het tijdelijke fonds, toch? Ja, dan staat het even tijdelijk uh, naast elkaar. Uh, maar de bedoeling is dat die uh, eigenlijk in elkaar opgaan. Uh, maar uh, in juli moeten eigenlijk 90% van alle lidstaten van het ESM... moeten het geratificeerd hebben. Die moeten gezegd hebben, we zijn het ermee eens. Ja, we hebben het over een, een heel groot noodfonds. Het kost heel veel geld. Klopt. Het is een hele grote operatie. Is dit niet iets waar de kiezer over moet spreken? Moeten we dit niet uitstellen tot na de verkiezingen? Kijk, je, je zit met een dilemma. Um, als, uh, als burger zou ik zeggen: ja, eigenlijk hadden we hier uh, echt invloed over uh, moeten hebben. En ik heb net al gezegd: ja, de Tweede Kamer en Europa, dat is geen goede combinatie. Um, het is uh, de Tweede Kamer echt uh, te verwijten dat er nooit een fatsoenlijke discussie over Europa is gevoerd. Maar het is, ook, natuurlijk... het is ook ons geld. Ja. Maar tegelijkertijd, ik denk als je het nu over de verkiezingen heen gaat tillen, dat de gevolgen nadeliger zijn uh, dan uh, als we het nu gewoon uh, gelijk ratificeren. Waar, waarin dan? Nou, de markt vraagt gewoon om een gemeenschappelijk antwoord. En uh, als we dat niet geven. Kijk, stel dat uh, een land als Spanje of uh, Italië, uh, dat daar de rente op gaat lopen en we hebben niks klaarstaan dan kan het een grotere bedreiging worden. We kunnen nu een preventief, uh, ja, een preventief middel inzetten... waarvan we eigenlijk hopen dat um, ja, dat, dat, uh, dat, dat zo afschrikwekkend is... Mm. dat de situatie nog in de hand blijft. Maar dat antwoord het kan toch van de burgers komen? We zijn niet voor niks in democratie. Ja, klopt. Maar je merkt dat door die ontwerpfouten van de euro... de democratie eigenlijk uh, aan de kant wordt geschoven. En dat is niet voor het eerst uh, in de eurozone. Dat lijkt me niet positief. Dat is aan de ene kant inderdaad niet positief. Dat, dat is ook echt zorgelijk, maar kijk wat er gebeurt in Griekenland... en kijk wat er gebeurt in Italië, hoe dat Berlusconi is afgezet... eigenlijk onder dwang van de ECB. Dat is volstrekt ondemocratisch gebeurd eigenlijk. Maar ja, het probleem is, doe je het niet... dan zijn de nadelen zo groot, dan snij je jezelf eigenlijk in de vingers... Ja. Maar ik vind het argument vind ik terecht, het is ook zorgelijk. En dit is iets waar de Tweede Kamer zich echt wel uh, is, is achter de oren mag krabben. van Jongens, besteden we eigenlijk wel genoeg aandacht aan Europa? Ja, ja. nou vandaag wordt het dus verder gedebatteerd over dit onderwerp. En er is ook nog altijd uh, die rechtszaak van Wilders die een beetje boven hangt. Ja. Moeten we ook maar wel allemaal afwachten. In ieder geval bedankt dat u uh, vanochtend bij ons wilde zijn. Graag gedaan. Om het een en ander toe te lichten. Bart van Hork, uh, docent bestuurskunde en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Dank u wel. Maxime Verhagen is op dit moment zijn koffer aan het inpakken voor een handelsmissie richting Turkije. De missie begint zometeen en duurt tot en met vrijdag. Met zo'n 60 bedrijven uit de creatieve industrie- en defensiesector vertrekt Verhagen naar Turkije. We spreken erover met PVV-tweede kamerlid Wim Kortenhoeven. Meneer Kortenhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Had de PVV en Maxime Verhagen niet moeten tegenhouden? Nee, precies niet. Er is helemaal niks op tegen om goede zaken te doen met uh, een land als Turkije. We hebben wel bezwaar tegen wapenleveranties aan Turkije. Omdat Turkije de mensenrechten onderdrukt, eigen burgers bombardeert, Koerden uh, bestrijdt met wapens. En ook een confrontatiepolitiek voert met uh, lidstaat Cyprus en met EU en NAVO-bondgenoot Israël. Daar zijn we op tegen en daarom uh, vind ik namens mijn fractie dat uh, Verhaag geen wapenleveranties moet uh, bespreken in Turkije. Maar zo'n land, zoals u het omschrijft, daar kan je wel gewoon gewone handelsmissies mee doen. Nou, wij hebben ons ook uitgesproken tegen uh, het leveren van wapens in Indonesië. Daar hebben we ook normale diplomatieke betrekkingen mee. Uh, het gaat ons uh, hier, hier, hier heel duidelijk om een criterium. Uh, zet een land, in ieder geval een islamitisch land wat bepaalde normen en waarden niet deelt, die wij uh, hier handhaven, uh, zet een land wapens in. ...tegen de buren of tegen de eigen bevolking, dat is hier het geval. Dat is in Indonesië ook het geval, daarom zijn we tegen die wapenleveranties. Ja, Maxime Verhaag is nu zijn koffer aan het pakken. Hij luistert misschien wel mee. Wat zou u hem voor reisadvies geven? Nou, in eerste plaats een hele goede reis. Er is nogmaals helemaal, nog, helemaal niks tegen dat hij handelsbevordering doet. Uh, wij vinden echter dat Turkije uh, in het zonnetje wordt gezet, waar kritiek op zijn plaats is... En uh, zeker nu we 400 jaar uh, betrekking met Turkije gaan denken, is het goed om ook eens te denken aan de schaduwkanten van die relatie. Maar vindt u dan dat Van Hagen daar uh, vanaf morgen iets moet gaan zeggen in Turkije? Nou ja, er is eigenlijk wel voldoende over gezegd. Uh, er is een uh, bezoek geweest van Gül aan Nederland. Daar heeft, uh, heb ik de minister van Buitenlandse Zaken vanmiddag nog horen zeggen. Uh, het nodige aan uitwisseling plaatsgevonden. Ook kritiek is er uitgewisseld. Maar het gaat mij om de symbolische inhoud. Op het moment dat Verhaven met veel aplomp met de handelsmissie naar Turkije gaat... zonder dat daar rekening wordt gehouden met de gevoeligheden... die Turkije veroorzaakt in de regio, ja, dan vind ik dat een probleem. Maar nogmaals niks tegen goede handelsbetrekkingen. In de media gaat het de hele tijd over Europa, eigenlijk bij ons ook in onze uitzending. En de PVV is altijd fel geweest tegen Turkije. Het lijkt een beetje alsof dat op de achtergrond is geraakt. Ik weet niet of u mijn uh, inbreng voor het debat van vanmiddag gelezen hebt. Dat ging over Turkije en over Europa. Het feit dat uh, vorige week uh, door de eurocommissaris, uh, die gaat over de uitbreiding van de Europese Unie, is aangekondigd dat de onderhandelingen met Turkije over de toetreding van dat land tot de Europese Unie zijn herstart. Of moeten worden herstart, op hele korte termijn. Dat uh, baart mij zorgen, dat baart mijn partijzorgen. En wij willen Turkije niet in de Unie, omdat het een islamitisch land is, wat niets met het Westen gemeen heeft. Uh, het is zelf een, een, een staat met het westen geworden. Uh, dus die onderhandelingen moeten wat ons betreft helemaal niet plaatsvinden. Los van het feit dat wij vinden dat Turkije helemaal niet in de Europese Unie moet. Zometeen vertrekt Maxime Verhagen op hondelsmissie naar Turkije. PVV Tweede Kamerlid Wim Kortehoeven. Dank u wel. Zeer graag gedaan. Dag. Ja, Niet alleen minister Verhagen gaat naar Turkije. De aanvoerder van het Nederlandse peloton is Victor van der Scheijs. Directeur van architectenbureau OMA. Victor, goedemorgen. Goedemorgen. U hoorde net uh, Wim Kortenhoeven. Ja, u gaat toch niet stiekem uh, wapens verhandelen in Turkije? Hè? Nou, dat is niet de bedoeling. Nee, nee ik uh, ben daar vooral aanvoerder van de creatieve missie. Er gaat een grote groep uh, creatieve ondernemers naar Turkije... om daar de markt uh, verder open te leggen. Ja, wat kunt u daar doen als, als architect? Als architect veel. Um, Turkije is natuurlijk een land dat uh, snel groeit. Het heeft hoge groeicijfers. Um, voor met name de architectuur... Betekent dat betekent dat de snelle van, verstedelijking van Turkije en met name de, de exclusieve groei van Istanbul zelf heel veel uitdagingen biedt voor uh, stedenbouwkundigen en architecten. en Daarnaast is er meer in het algemeen door de gestegen welvaart veel meer belangstelling voor uh, de gebouwde omgeving en de verbetering daarvan. Dus uh, dan uh, is er voor Nederlandse architecten die internationaal een hele goede naam hebben veel te doen in Turkije. Nou, laten we nog even naar PVV Tweede Kamerlid Wim Korterhoeven gaan. Hij gaf al aan dat Verhagen het ook moet hebben over de slechte kanten van Turkije. Gaat hij dat ook doen, denkt u? Ik uh, heb het daar nog niet met de heer Verhagen over gehad. Die zie ik pas op uh, Schiphol straks, als we naar Esterboer vertrekken. Um, ik weet het niet of hij dat gaat doen. Volgens mij is dit onderwerp al uh, ruim voldoende geadresseerd. Uh, zoals uh, de heer Kortenhoeve ook aangaf tijdens uh, het... Uh, het bezoek van de heer Gül. Dus uh, deze, de, de focus van deze missie is het bevorderen van handelsbetrekkingen. En Turkije is gewoon een hele belangrijke markt voor, uh, voor Nederland. Nederland is zelfs een van de grootste investeerders in Turkije. En wat gaat u precies doen op deze handelsmissie? Nou, zoals ik al zei, ik ben de leider van de, van de creatieve missie. Het is een combinatie van, van creatieve industrie en, en, en, en, en de veiligheid en de mm -hmm. preventie. Um, en ik vertegenwoordig een grote groep van mensen uit de architectuur, uit de design, uit de mode en ook uh, bijvoorbeeld uit de podiumtechnieken. Allemaal um, de dingen waar Nederland behoorlijk goed in is en waar Turkije nog veel van Nederland kan leren. En wij een interessante markt zien voor, uh, voor, uh, voor, die, voor die Nederlandse bedrijven. Bent u eigenlijk bezig met, uh, met, met die politieke spanningen die er die spelen? Ik denk dat het uh, onmogelijk is om daar niet uh, mee, uh, mee bezig te zijn. Elke goede ondernemer houdt uh, absoluut uh, uh, rekening met de, de politieke context. En zeker als het om architectuur en stedenbouw gaat, dan speel je altijd een, een rol in, in de politieke context. Dus ja, daar wordt, daar wordt absoluut rekening mee gehouden. Maar merkt u dan veel van, die, ja, u, natuurlijk merkt u er veel van, maar die culturele verschillen, wat, heeft u daar last van? Of? Nee. Kijk, zijn dat, dat zijn natuurlijk wel dingen waar je rekening mee moet houden. Maar dat, dat is nou juist waarom Nederlandse creatieve bedrijven in het buitenland zo goed zijn. Omdat ze zo goed in staat zijn om daar rekening mee te houden. Die zijn goed in staat eh, om te begrijpen wat de, wat de, de issues zijn en daar eh, waar nodig op, op te acteren. U gaat onder andere met minister Verhagen dus naar Turkije. Wat, wat kan hij voor een rol vervullen in dit bezoek? Nou, ja, de, wat de minister op het algemeen doet is het openen van, van deuren die anders uh, gesloten zouden blijven. Kijk, creatieve bedrijven zijn ook het algemeen, uitzonderingen daar gelaten, niet zo heel erg groot. Dus die zouden anders uh, voor een dichte deur staan. Um, Zo'n bezoek van, van een handelsmissie, uh, al uh, door zijn grootte en, en zijn omvang en de inzet, uh, biedt daar extra mogelijkheden. En daarnaast uh, biedt dan de minister een, een platform en krijgt, zorgt ook voor dat er bijvoorbeeld veel persaandacht is. Dus... Uh, uh, handelsmissies zijn altijd een heel uh, beproefd middel om uh, voor Nederlandse uh, ondernemers snel een, een markt uh, te openen. Maakt het voor u verschil of Turkije wel of niet lid is van de EU? Uh, uiteindelijk maakt dat voor creatieve ondernemers absoluut een verschil. Als de Turkije lid zou zijn van de economische uh, van, van de EU, zou dat uh, de handelsbetrekkingen aanzienlijk uh, vermakkelijken. Ja, Oké, okay. u blijft nog tot en met vrijdag in Turkije. U gaat zometeen op pad. Hoe ziet het programma er verder uit? Nou, het is een heel druk programma uh, en dat hangt een beetje af van uh, wie wat doet. Uh, want uh, zo'n handelsmissie loopt niet als uh, één groep door uh, Istanbul heen. Verschillende mensen hebben verschillende uh, dingen af te lopen. Maar we gaan onder andere ontmoeten met de, de burgemeester van, van, van Istanbul. Mm -hmm. En uh, wat bovendien wordt gebeurd, er wordt in Istanbul een Dutch Design Desk geopend. Dat is een contactpunt speciaal voor creatieve ondernemers uit Nederland en Turkije om elkaar uh, beter te leren kennen. En als, die ook als een soort kennisbank gaat fungeren uh, voor creatieve ondernemers. Oké, okay, Victor van der Gijs, directeur van architectenbureau OMA. Hartelijk dank voor uw tijd. Hoe laat gaat het vliegtuig zo meteen? Volgens mij hoofd half te Kijk, Dan bent u al op tijd van vroeg wakker. Koffer al ingepakt? Uh, nog niet, nee. Kijk, nou. Dan wensen we u daar heel veel succes mee. Dank u wel. Ja, dat was Victor van der Gijs van architectenbureau OMA. Hij gaat dus naar Turkije met Maxime Verhagen. Ja, en in dit uur van uh, Nu al wakker zitten we weer op. Maar na het journaal uh, van zes uur gaan we door met het uh, Radio 1 e journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. We wensen u een wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.